NOS Radio 1-journaal. Mm, nou, we zitten een beetje om elkaar heen. Goedemorgen allemaal. Onderzoek toont aan. Er is geen extra criminaliteit in de buurt... als er een asielzoekerscentrum staat. En het besluit van het vorige kabinet om een advies... over de gaswinning in Groningen te negeren, was meedogenloos. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 Advocate Benedikt Fiek is blij dat ook het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis... zich aansluit bij haar proces tegen de tabaksindustrie. Elke dag sterven er 55 mensen in Nederland door hun rookverslaving... en daar zijn de tabaksfabrikanten schuldig aan, zegt het ziekenhuis. De advocaat deed al eerder namens organisaties en patiënten aangifte. Ze noemt het een waanzinnig belangrijke stap... dat nu ook dit ziekenhuis zich bij hun juridische strijd aansluit.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 De Senaat in Polen is akkoord gegaan met een wet die het illegaal maakt... om Polen te beschuldigen van medeplichtigheid bij de holocaust. Ook wordt het verboden om de voormalige nazi concentratiekampen in het land Pols te noemen. Er komt een maximum gevangenisstraf op van drie jaar. Internationaal is er veel kritiek gekomen op de wet. Zo is Amerika bang dat de vrijheid van meningsuiting erdoor wordt belemmerd. Maar de Poolse regering zegt dat het de naam van Polen... in het buitenland wil beschermen. En een buurt wordt niet onveiliger als er in de wijk een asielzoekerscentrum komt. De Volkskrant schrijft dat op basis van onderzoek... door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. Het WODC onderzocht of het terecht is dat mensen bij de komst van een AZC... bang zijn voor meer criminaliteit in de buurt. Het blijkt dat mensen niet meer risico lopen om slachtoffer te worden. De kans neemt met 0,03 procent toe. En dat is statistisch niet significant, zeggen de onderzoekers. De resultaten worden vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.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 De ochtendspits lost heel langzaam op, maar het is nog vrijwel overal drukker dan normaal. De volgende files vallen nog op. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam nog 11 kilometer tussen Maarsen en Vinkenveen. De vertraging is 20 minuten. Een half uur oponthoud op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam... tussen Knopend Ketelplein en Knopend Prins Klausplein. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is daar dicht. Ook op de A4, maar dan op het stuk van Den Haag naar Amsterdam... nog 8 kilometer tussen Hoofddorp en Sloten... en een half uur tijdverlies door een aanrijding... Daar zijn alle rijstroken vrij, dus die vertraging neemt af. Op de A12, Duitse grens Arnhem, gebeurde ook een ongeluk bij Duiven. De weg is daar ook weer vrij, maar de vertraging vanaf Beek nog drie kwartier. En erg druk is het nog op de A27 van Utrecht naar Breda... tussen Noorderloos en Nieuwendijk ook meer dan een half uur op onthoudt.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 Magistraal Neo Rauch in de fundatie Zwolle. met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Zes minuten over negen is het. U kent ze nog wel... de felle protesten in gemeenten waar AZC's gepland waren, asielzoekerscentra. Sommige bewoners waren namelijk bang dat er meer criminaliteit zou komen... als er in hun wijk zo'n AZC zou komen. Nou, Het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum WODC heeft onderzocht of die criminaliteit in de buurt van AZC's inderdaad is toegenomen. De Volkskrant die schrijft daarover vanochtend. Buurtbewoners lopen niet meer risico, zegt het WODC... om slachtoffer te worden van een misdrijf als er een AZC in hun buurt staat. Wahide Achbari van Dat WODC, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u dit onderzoek gedaan? Ja, Het onderzoek is gebaseerd op uh, populatie- en buurtanalyses... met microdata van het CBS. Over meerdere jaren. Dus de CBS heeft standaard de schat aan informatie over individu beschikbaar. Maar het bijzondere aan dit onderzoek is dat uh, het CBS op verzoek van het WDC, gegevens over plaatsdelict van aangifte en processen voor bouw uit opsporing aan alle Nederlandse buurten heeft gekoppeld. En die gegevens hebben wij ge geanalyseerd. Ook zijn we naast gegaan op. Ja, adressen van ADT's in welke buurten die voorkwamen, om te bepalen in welke buurten er wel of niet een ADT was. En op basis van die microdata hebben we ook nog diverse buurtkenmerken brekend, die standaard niet beschikbaar zijn bij het CBS. Ja. Dus uh, het onderzoek uh, bestrijkt. Uh, uh, 2005 En een periode uh, tussen 2010 en 2015. Ja, en het rapport dat u hebt geschreven, dat heet van perceptie naar feit. Want de perceptie was dus, uh, ja, waarschijnlijk meer criminaliteit. En Onder in, sommigen, ja. Ja, in, in het rapport staan dat feiten. Laten we even luisteren naar de perceptie van mensen... toen uh, nou ja, die aankondigingen kwamen over die asielzoekerscentra. De afgelopen 25 jaar hebben we hier al een AZC... En wij hebben daar nooit problemen mee gehad. Maar het afgelopen jaar is het zo extreem geworden met inbraken, ja. diefstallen. Af, afgelopen weekend, drie keer. Aan de overkant, gisteravond nog. Dus, toma, maar. En dat gaat maar door. Ja goed, dit zijn gewoon wat reacties natuurlijk. Uh, ja. dit, zijn geen, dit is geen perceptie, want dit zijn feiten die mensen zelf hebben meegemaakt. Um, ja, dat wil niet zeggen... Ja, wij zeggen ook niet dat uh, asielmigranten ge helemaal geen delicten plegen. Dat zeggen wij helemaal niet. Uh, en over het algemeen, over, uh, in alle onderzochte jaren... is het uh, uh, percentage uh, criminaliteitsverdachten onder de asielmigranten... wel iets hoger dan onder de reguliere bevolking. Maar wij vinden geen aantoonbaar effect als het gaat om alle Nederlandse buurten... met en zonder een... Uh, locatie of ja. een want... dus uh, in absolute zin zijn er natuurlijk niet zoveel uh, criminaliteitsverdachten die uh, dan het effect merkbaar maken. Nee, want... uh, maar dat wil niet zeggen dat uh, ze geen delicten plegen. Nee, nee oké, okay, want uh, ik kan me zo goed voorstellen dat als jouw, uh, nee, ik noem wat, je hebt een winkel daar en, je, en er wordt voortdurend wordt er uit die winkel iets gestolen. Dat dat uiteindelijk dat zijn natuurlijk geen zware vergrijpen, maar dat is wel heel vervelend. Absoluut, dat uh, willen we ook helemaal niet ontkennen. Uh, elk delict is er één te veel. Maar dat is allemaal wel meegenomen ook in deze cijfers? Ja, ja. wij hebben gekeken naar uh, allerlei soorten uh, misdaad. Winkeldiefstal, geweldsdelicten, uh, ook zelfs uh, slachtofferloze delicten. Uh, en wij hebben ook gekeken naar de kans... Om als gemiddelde Nederlander in een buurt met en zonder een co-allocatie of vanuit het zee slachtoffer te worden van uh, criminaliteit. En daarbij vinden we dat het, dat het verschil nogal klein is om van een statistisch significant effect te spreken. Oké, okay. ik moet dat toch even vragen. Er is geen afstemming geweest met de minister hè, dat dit gunstige cijfers zijn. Uh, nee, absoluut niet. Uh, ik sta volledig achter de resultaten van dit onderzoek. Uh, ja, wilde zee doet onderzoek op aanvraag. Dus wij hebben zelf ook uh, invloed op wat voor vragen er worden gesteld. Wij kunnen die vragen veranderen. Ah. En uh, wij gaan absoluut niet over de resultaten en de conclusies. Nou, echt, nee, oké, okay, dat is natuurlijk een beetje een flauwe vraag... want het loopt op dit moment een onderzoek, dat weet we... Uh, tussen de banden uh, met de justitie, tussen het WODC en justitie... en eventueel opdrachten die daar vandaan uh, worden gegeven. U zegt dat is in dit geval niet gebeurd. Uh, meer uh, staat te lezen in de Volkshand over dit onderzoek vanochtend. Dank voor uw commentaar. Wahide Achbari is dat van het WODC. Ik had hem daar straks al aan aangekondigd dat hij terug zou komen... Nick Wouters van de NOS Economie Redactie... met een vraag uh, voor ons, huiskamervraag. Wat is winstgevender? Een wereldwijd sociaal netwerk... een olie- of gasbedrijf met tankstations over de hele wereld... of toch een fabrikant van pindakaas, zeep en ijs? Ja... Ik komen de, antwoord de hersen nu kraken thuis, mensen moeten kiezen uit deze drie. De een is Facebook, de ander is Shell en de laatste is Unilever. Ja, dat zijn dus cijfers, hè? Facebook hebben we al gehoord, uh, 12, wat was het ook weer? 12... Ja, 12,7 miljard, miljard euro winst. winst ja. Ja. En dan gaat het dus tussen Shell en Unilever, of die daar nog overheen gaan. Ja. Wat dat denk jij, Elisabeth? Mijn microfoon doet het niet, dus het komt heel goed uit. Nick, geef het antwoord. Nou, de antwoord geef ik op het einde. Laten we eerst even kijken hoe het met Shell gaat. Dan okay. gaan we ze één voor één even voor okay. even af. Want voor Shell zijn het extreem goede tijden. Ze hebben het echt lastig gehad toen die olieprijs laag was. Dat was jaren het geval. Maar hij is weer aan het opkrabbelen. Dat merk je zelf denk ik ook wel. Want er waren tijden dat we lachend het tankstation verlieten. Ik doe dat niet meer tegenwoordig. <lacht> want die prijs die blijft maar oplopen. Hoe laat je hier gaat tanken, hoe duurder het wordt. Daar profiteert Shell natuurlijk van. Het ze hebben jarenlang verlies geleden op het oppompen van olie en gas... omdat die prijs zo laag was. Die olie die ze oppompten, die konden ze gewoon niet voor genoeg verkopen. Die tijden zijn voorbij. Olie is weer een stuk duurder geworden... en dus verdienen ze ook weer veel meer erop. En dat resulteert in een jaarwinst van... 10,5 miljard. Okay, en dat dus... is maar liefst 184 meer dan het in 2016. Was. Maar wel minder dan Facebook. Wel minder dan Facebook. Ja. Goed opgelet. Overigens mijn buurman zegt altijd uh, als die benzineprijs stijgt prima, ik denk toch altijd voor 50 euro. Precies, en daar rijdt hij gewoon een blokje minder om. Uh, dan Unilever, ook daar gaat het goed, ook daar is de winst gestegen met 17 is die opgelopen. Bedrijf uh, heeft bespaard op kosten, verkoopt meer levensmiddelen, dus in de supermarkt zie je allerlei producten van Unilever, niet alleen in Nederland. Dat is over de de hele wereld zo. De verkoop stijgt, het gaat daar niet supergoed. Het zijn niet van die goede cijfers zoals je bij Facebook bijvoorbeeld ziet, of bij Shell. Maar ze maken dus wel meer winst, en die winst kwam uit op 6,5 miljard euro. Dus ook dat is minder dan Facebook. Conclusie? Je kunt beter dan Facebook beginnen. Ja, en ook als je kijkt naar hoeveel mensen er werken. Ik heb het even opgezocht. Bij Facebook 20.000 mensen, kleine 20.000 mensen. Daar verdienen ze dus samen 12 miljard mee. Shell 100.000 mensen in dienst. Unilever 170.000 mensen. En die leveren dus, uh, ja, die met elkaar maken die minder winst. En ja, een internetbedrijf, weinig mensen nodig en uh, veel winst maken blijkbaar weer. Over Unilever nog even gesproken, en die mensen daar. Uh, er is een discussie natuurlijk over dat hoofdkantoor, hè, um, om dat uh, uit Nederland weg te halen. Veel gedoe over. Wat zeggen ze daarover? Helemaal niets. Ze hebben gezegd dat ze het overwegen om het te verplaatsen naar Groot-Brittannië. Uh, nu zitten ze nog op twee plaatsen. Uh, in Nederland dus en in Groot-Brittannië. Maar uh, ze hebben alleen gezegd, ja, we stellen die beslissing uit. Hebben ze eerder gezegd, eind vorig jaar. Ja, en nu zeggen ze daar nog niets over. En het lijkt dat ze afwachten of er meer duidelijk is... Duidelijk is over de gevolgen van de brexit. En dat kan nog wel even duren. Dankjewel, Nick Wouters van de NOS Economie Redactie.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 Put up a parking lot. Ooh. I said, don't it always seem to go? That you don't know what you've got till it's gone. We pay paradise, put up a parking lot. Ooh. We pay paradise, put up a parking lot. Ooh. We pay paradise, put up a parking lot. <laughs> Uit 1970, Johnny Mitchell was dat, 16 over 9. De kritiek van Jan ja. Publiek. Ja, Nick is even blijven zitten nog, dit is niet voor niks. Nee, want er kwam een vraag binnen over al die kwartaalcijfers. Anonymous Keo vraagt zich op Twitter af... waarom de stand van de economie altijd wordt gemeten aan... hoe het met bedrijven gaat, tellen wij de gewone burgers soms niet mee, vraagt hij. Nick. Nou, Nick. Ja. De gewone burger telt wel mee. Het is de tijd van de jaarcijfers en dan geven wij daar aandacht aan in de uitzending. We hebben het ook over andere cijfers het hele jaar door. Denk ja. aan armoedecijfers, werkloosheidscijfers, cijfers over koopkracht, consumentenvertrouwen. Consumentenvertrouwen, inderdaad. Dus uh, ja, het is een breder beeld. Je moet niet alleen naar die bedrijfscijfers kijken. Maar als het goed gaat met de bedrijven, is het wel fijn natuurlijk voor de mensen die er werken. En we zeiden het net al bij nu leven 170.000 mensen. Voor die mensen is het wel fijn dat het goed gaat met het bedrijf. Ja, we tellen dus wel mee, de gewone burgers. Zeker. Ja. Dan uh, hadden we gisteren uh, hadden we het over de Haagse politie. Want daar zou een rechercheur informatie hebben gelekt naar criminelen. En Sander had daar een vraag over. Ik vroeg me af um, hoe is dat percentage of hoe is het aantal uh, agenten... in andere landen dan wel in andere sectoren... Uh, wat is het aantal mensen dat integriteitsschendingen uh, doet... Ja, hoeveel agenten zijn er in Nederland plat eigenlijk? Hoe vaak gebeurt dat? Dat is eigenlijk zijn vraag. Ja, en hoe staat dat dus in verhouding tot andere landen en andere sectoren? Nou, dat hebben we even uitgezocht. Daarom komen we er vandaag pas op terug. Want gisteren kwam die vraag een beetje te laat binnen... om dat nog helemaal goed uit te zoeken. Um, de politie in Nederland doet het eigenlijk heel goed... vergeleken met andere landen wat corruptie betreft. Um, terwijl Nederlanders dus eigenlijk toch wel denken... dat corruptie hier wijdverspreid fenomeen is. Um, dat blijkt niet helemaal zo te zijn in verhouding met andere landen. Dat staat in een EU-rapport uit 2014. En in het bedrijfsleven blijft corruptie en omkoping... blijkt daar een uh, structureel probleem te zijn. Dat heeft EY vorig jaar nog onderzocht. Managers blijken het moeilijk te vinden om dat aan te pakken. Dus daar is het uh, een tikketje erger dan bij de politie. Ten slotte, veel reacties op een opmerking van net. Dat kan via Twitter met de hashtag... Nee, ik zou zeggen hekje. Ik doe geen hashtag meer, We zeggen hekje. Gewoon, gewoon okay. iets, iets Nederlands. Want jij wil, Jurgen? Hashtag is Engels. Ja, Jij wil opeens uh, die hashtag verbannen. Nou, ik heb eerder ook altijd hekje gezegd. En op een gegeven moment kreeg ik een mailtje van iemand. Die zei van, waarom doe je dat niet meer? Dat Engelse hashtag, doe gewoon hekje. Nou, dacht, ja, dat doe ik dan ja, maar weer gewoon. Heel veel mensen zijn het daar mee eens. Onder meer Maria. Um, Michel, die zegt, ja, je bent dan toch niet helemaal consequent, Jurgen. Dit is zijn punt. Ik zeg hekje. Want uh, hashtag, dat is Engels. Om in één adem door te gaan in het e-mailadres: in plaats van apenstaartje. Ja. Nou joh, leuk geprobeerd. <laughs> ja. Gaan we dat ook zeggen, apenstaartje? Ja. Nee, we het terecht. Ja. En de e-mail, ja. Dat is natuurlijk ook elektronische post of zo. Ja, dus je, je moet wel consequent zijn. Ja, nee, maar goed, kijk, we kunnen niet, dat hele, ik, bedoel, ik pretendeer hier niet om het hele Engels uit onze taal te halen. Dat, dat, is, ook gewoon, dat is ook gewoon door de tijd. Maar waar, waar het kan... Uh, gisteren hadden we ook weer, stond in onze tekst uh, University of Maastricht. Waarom zeggen we niet gewoon de Universiteit van Maastricht? Ook al vinden zij zelf dat ze University van Maastricht zijn. Dus dat soort dingen bedoel ik ook eigenlijk een beetje. Okay. Ik pretendeer niet uh, dat ik uh, helemaal geen Engels meer nee, spreek. We gaan het proberen, zoveel. Zeker, blijf reageren.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 of stuur een mail naar r1jn.nos.nl Is er nog veel traffic jam, Helene? Ja, heel veel traffic jam nog, ja, inderdaad. Vooral in de Randstad, want daar regent het nog steeds. Of tenminste, daar regent het nu eigenlijk. En daar lost de spits dus maar heel moeilijk op. Op de A4 met name van Rotterdam naar Amsterdam... daar staat 12 kilometer tussen Ketelplein en Prins-Klausplein. Ze wijten aan een ongeluk. En verder is zojuist de A58 tussen Vlissingen en Bergen op Zoom afgesloten bij Henkensand want daar is een ongeluk gebeurd. Een groep Vlaamse en Nederlandse schrijvers met Afrikaanse roots... komt vandaag met een nieuw boek. Zwart, dubbele punt Afro-Europese literatuur uit de lage landen. Hoe verhoud je je als zwarte schrijver tot een witte literaire wereld? is een van de onderwerpen die aan bod komt in dat boek. Clarice Gargaard, goedemorgen. Goedemorgen. Schrijfster, ook columnist bij NSC Handelsblad, trouwens. We zien je ook yes. vaak op tv voorbij komen. En een van de auteurs in dit boek. Uh, die hebben eigenlijk allemaal één ding gemeen, hè? En uh, mm -hmm. dat heet dan een Sub-Saharaans-Afrikaanse achtergrond. Yes, inderdaad. Um, ja, het is eigenlijk. Uh, deze bundel was een initiatief van Atlas Contact. En uh, die hebben samen met de samenstellers Raal van Amsterdam University Press. en Wamma Sharif, Libiaans-Nederlandse schrijver. Um, ja, eigenlijk het initiatief gedaan om een bundel te, uh, te maken van uh, uh, bijdragen van auteurs met een sub-Saharaans Afrikaanse koning. Dus eigenlijk gaat het erover dat je dus uh, beneden, zeg maar onder de Sahara, die landen die onder de Sahara uh, uh, zitten. Mm -hmm. um, en uh, die hebben mij ook gevraagd om een bijdrage te leveren... omdat ik een uh, Libriaanse achtergrond uh, heb. En het boek is er eigenlijk, of de bundel is, eigenlijk, is er eigenlijk... Omdat, er, omdat het voor het eerst is dat er uh, schrijvers... met een affa-Europese uh, achtergrond samenkomen... om zo'n ja, bundel uit te brengen, omdat dat er gewoon niet eerder is geweest. Dus namelijk een tamelijk onzichtbare groep... terwijl er wel heel veel literaire talenten en gevestigde auteurs zitten. En, en had u uw verhaal al klaar liggen of is dat speciaal voor dit boek geschreven? Um, nee, ik had mijn verhaal wel al klaar liggen, half. Ik ben bezig met, uh, met mijn eigen boek, uh, mijn debuut. Uh, Drakendochter heet die, bij de Arbeiderspers. En dat gaat over mijn uh, familiegeschiedenis... Uh, en de Liberiaanse burgeroorlogen. En een fragment daarvan uh, uh, verschijnt in de bundel. En ik ben er tevens ook nog een documentaire over aan het maken... bij uh, BNN Vara. Um, dus het is een verhaal waar ik heel erg mee bezig ben... en waarvan ik dacht dat het heel goed zou passen... Uh, in deze bundel. Ja, hoe komt het eigenlijk dat er zo weinig bekend is dan over uh, die, die zwarte literatuur, als ik het zo mag noemen? Ja, um, nou, ik denk dat er wel heel bekend, bekend is over zwarte literatuur, maar dan vooral gericht op. Um, uh, Amerika. Je hebt wel heel vaak dat zwarte Amerikaanse schrijvers hier uh, gelauerd en bewierookt worden, maar dat er niet wordt gekeken naar, hé, hey, hoe zit dat eigenlijk met ons eigen talent? En um, als er wel gekeken wordt, zijn het vaak uh, schrijvers met uh, Afro-Caribische achtergrond, of een Noord-Afrikaanse achtergrond. En ik denk dat de groep uh, um, ja, Sub-Saharaanse Afrikanen um, vaak vergeten wordt. Uh, uh, in Nederland, in ieder geval, in België is het wel iets anders. Maar dat daar minder aandacht voor is. Maar hoe kan, uh, het, hoe kan het bijvoorbeeld dat dat in België dan minder is? In België is het meer, omdat we in België heb je een, een grotere groep uh, van uh, Afrikanen die daar woont, in, uh, migranten met Afrikaanse achtergrond. En um, de banden met, met, met, uh, met de landen zeg maar, waar ze een koloniaal colin verleden mee delen, zijn nog steeds heel erg uh, sterk en aanwezig in die samenleving. Uh, de, de mensen komen ook vanuit uh, die Afrikaanse landen naar België, Um, en, en, en daardoor zijn ze ook zichtbaarder in het straatbeeld. Um, en dus ook vaker binnen de literatuur... maar ook nog niet genoeg, moet ik zeggen. En in Nederland is dat gewoon wat minder. Ja. Omdat er vaak wordt gedacht dat iedereen die hier uh, zwart is... dat hij of Suriname of Antojaans is. Ja, want je, hier kom je ook weer op het nou ja, thema zwart-wit. Kijk, dat is natuurlijk in meerdere sectoren zo... dat, ja. dat wit oververtegenwoordigd is. Um, en dat, dat geldt ook in de literatuur, neem ik aan. Ja. Nee, klopt, absoluut. Dat geldt uh, zeker dat in de literatuur. Um, en ik denk dat we als we wel kijken binnen de literatuur naar mensen, cijfers met een, met een zwarte achtergrond, die zwart zijn of met een Afrikaanse achtergrond dat die vaak vanuit uh, Amerika uh, uh, gehaald worden. Um, dat er niet gekeken wordt naar talent op eigen bodem... of gevestigde schrijvers. Ik bedoel, Je hebt Baba Tarawari, Bama Service... die internationaal best goed verkopen en best bekend zijn... maar in Nederland eigenlijk weinig op ja. we geen aandacht krijgen. Want dat vroeg ik me ook af. Kijk, als je een goed boek schrijft... dan wordt het, wordt het toch sowieso wel gelezen. Dus het gaat denk ik toch meer over goede en slechte boeken ook. Ja, dat vind ik een beetje um, een oversimplificatie van iets... wat namelijk ingewikkeld is. Uh, het, het is ook waar je oog voor hebt. Ik, ik, uh, ik denk dat omdat we zo gewend zijn dat er een bepaalde norm is gesteld... van dit is goede literatuur en dit zijn de verhalen waarin we ons herkennen... dat er niet wordt gekeken naar wat zijn andere soorten verhalen... en waar we ons ook kunnen, in kunnen herkennen of die ook belangrijk zijn... om te vertellen of te laten zien. Uh, omdat er zo'n dominante groep is... Um, die heel veel sectoren overheerst, um, ja. is er gewoon min, minder aandacht voor anderen... Die, uh, die misschien goed zijn of zelfs beter, maar gewoon minder zichtbaar. Ik bedoel, ja. als, als, als Wambuservie geen goede schrijver was... zou hij internationaal niet zo goed verkopen. Nee, nee goed, dat is, dat is inderdaad wel een punt dan... hoe dat kan dat hij in Nederland uh, te weinig gelezen wordt. Uh, aan de andere kant, ik, uh, ik, lees, uh, ik lees bijvoorbeeld Murakami... Uh, vooral omdat hij, uh, omdat hij grappige boeken schrijft of, of bijzondere mm -hmm. boeken... en niet per se omdat hij Japaner is of zo. Nee, maar ik denk dat er nergens wordt gezegd dat je iemand moet lezen vanwege hun achtergrond, toch? Er wordt gezegd dat ze, uh, dat ze zichtbaarder mogen zijn. Dat is meer uh, ja. uh, het streven. Uh, het is niet dat je leest omdat iemand een bepaalde peer op achtergrond heeft. Um, dat doe je ook niet bij een, een, een, een, een Jonathan Franson of uh, um, ja, Dostoevsky. Maar hun achtergrond speelt wel mee. Kijk, het gaat er niet om... Um, dat er een tegenstelling is met, uh, witte, tussen het witte en zwarte literatuur. Right. Uh, want je kunt witte schrijvers ook één op één niet allemaal met elkaar vergelijken. Waar je vandaan komt, wie je bent, wat je omgeving is, wat je cultuur is, wat je traditie zijn, spelen allemaal mee in hoe je schrijft. Uh, dus iemand die in Luanda woont, dat. Uh, uh, uh... Wat een, een metropool is, die um, schrijft op een andere manier dan iemand die misschien ja. in een dorp in Angola woont. Ja. Weet je wel. Ja. En die schrijft misschien net hetzelfde als iemand die in Amsterdam woont. Ook een metropool. Ja. En ik denk dat wat, wat er vaak vergeten wordt, is dat het om gaat dat je een goede schrijver bent. Dus dat als je schrijft, dat mensen affiniteit kunnen hebben met wat je schrijft. En zich kunnen herkennen in de universiteit. Um, dat het universele van, ja. uh, van jouw schrijven. En, ja. Want niets menselijks is, is ons vreemd. Uh, het gaat, alleen de verpakking is anders. Omdat ja. je ergens anders woont of je cultuur anders is. En ik denk dat omdat we niet gewend zijn om die verhalen te horen... wordt het, heel, wordt het altijd gezien als vreemd of opgelegd. Dat ja. uh, je het gewoon niet gewend bent. Dit nieuwe boek is er. En uh, in interessante verhalen. Zwart Afro-Europese literatuur uit de Lage Landen. Een van de schrijvers in dat boek is Clarice Gagert. Dank voor het gesprek. 1, 2, 3, voor de dag. Drie zaken uit het nieuws, gaat ik meer over horen de komende uren. Vandaag komt NPO Radio 1 met een eigen podcast, De Dag Geheten. Daarin elke dag achtergrondgesprekken bij nieuwsverhalen. En dan het grote voordeel van de podcast is dat je die kan luisteren... op het moment dat je ja, dat zelf wil, bijvoorbeeld tijdens het joggen... of gewoon even thuis tijdens het afwassen. Vanaf 12 uur is die beschikbaar via de bekende kanalen. Vandaag dus voor het eerst. Het staatstoezicht op de mijnen komt vandaag met een advies... over hoeveel gas er nog gewonnen kan worden in Groningen zonder dat dat problemen geeft. NOS-redacteur Helene Ekker over dat besluit. Kijk, dat staatstoezicht komt dus met het advies... hoe ver die gaskraan dicht moet. Maar tegelijkertijd komt vandaag ook de Gasunie... met nieuwe berekeningen hoeveel de gaskraan maximaal dicht kan. Zonder dat bedrijven of burgers in de kou komen te zitten. Want nou ja, goed, vrijwel iedereen in Nederland gebruikt natuurlijk nog steeds gas... Hè, om mee te koken en te douchen. Dus het wordt denk ik heel interessant om te zien... hoe ver liggen nou die cijfers van het Staatstoezicht en de Gasunie uit elkaar. Want hoe groter dat verschil, kun je zeggen, hoe groter dus het probleem zal zijn. En in verschillende plaatsen in Nederland wordt vandaag de watersnoodram van 1953 herdacht. Dat is vandaag 65 jaar geleden. De centrale herdenking is in Oudekerk in Zeeland. Dat is later vanmorgen. Daar is ook verslaggever Martijn van der Zande. Martijn, wat is het programma daar? Nou, er zal eerst een aantal toespraken zijn. Verder wordt er een gedicht door een 1-jarig meisje voorgedragen. Ze heeft een wedstrijd gewonnen rondom het thema van de watersnood. Daarna zal een ooggetuige van toen die zal herinneringen ophalen. En dat zal best indringend zijn, want de ramp die staat echt in het geheugen gegrift. Dat hebben we bij ons ook al een aantal keer kunnen horen. Ja, en tot slot wordt er een bloemenproject afgesloten. Vrijwilligers van het watersnoodmuseum hier in Oude kerk En kinderen die zullen bloemen plaatsen. In totaal 1836 voor ieder dodelijk slachtoffer eentje. Dat is daar in Oudeker op NOS.nl. En in de app kunt u een reconstructie van de watersnoodramp van uur tot uur bekijken. Zometeen om half tien begint Spraakmakers met Guilene Plag. En even daarop inhakend als je kijkt naar hoe het daarna in Zeeland is opgepikt. Ook in de begeleiding van mensen zijn daar best parallellen te trekken... naar hoe je dat in Groningen zou kunnen doen. Daarover gaan we praten met Freek de Jonge als Spraakmaker van de dag. Jos Aarts is bestuursvoorzitter van het UMCG. Roept op tot zo'n nationaal plan voor Groningen. En Reynal Start, collega van Helene Eckre van de NOS... die het boek De gas. Schrijft, is ook bij persconferentie en zal uh, veel analyses geven en duizen in de studio. Goed zo, gaan we allemaal horen. Zometeen vanaf half tien. Uh, Voorafgegaan door een overzicht van het laatste nieuws, krijgt u van Elisabeth. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemorgen. NPO, Radio 1. Het NOS -journaal. De schorsing van 28 Russische sporters is ongedaan gemaakt. Dat heeft het KAS, het hoogste rechtsorgaan in de sport, bepaald. 42 geschorste Russische sporters hadden een zaak aangespannen. Het IOC schorste hen voor het leven... omdat hun naam voorkomt in het grote Russische dopingschandaal. Voor een deel van de sporters is de straf nu dus ongedaan gemaakt. Wat dat betekent voor de komende Spelen in Zuid-Korea is nog onduidelijk.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 En seriemordenaar Charles Manson, die in november overleed... kan voorlopig nog niet worden begraven. Een rechtszaak over zijn lijk en nalatenschap zal nog zeker een maand duren. En Tot die tijd blijft het lichaam in het mortuarium. Manson zat een levenslange gevangenisstraf uit. Drie personen hebben zijn lichaam geclaimd. Een zoon, een kleinzoon en een penvriend. Het weer er nog. Er kan nog een bui vallen. Soms met hagel, natte sneeuw of onweer. Later droog en af en toe zon. En daarna trekken weer winterse buien over. Het wordt ongeveer 5 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits lost langzaam op. En dat is voornamelijk te wijten aan de buien. En er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A4 bijvoorbeeld van Rotterdam naar Den Haag. Dat leidt tot een file van 10 kilometer... tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt en De vertraging is daar een half uur. De weg is overigens wel weer vrij... Er zijn nog wel twee rijstroken dicht op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij Barendrecht. Want daar gebeurde een ongeluk met meerdere auto's. Daar is de vertraging ook een half uur vanaf Niemandsdorp. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom was een aanrijding bij Knoop en Te Poel. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging meer dan een half uur. En de N9 van Den Helder naar Alkmaar die is helemaal dicht door politieonderzoek. Dat zorgt ook voor 20 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. KRO en Kijk, daar zijn wij. Goedemorgen, dames en heren. Alle rode lampjes branden, maar volgens mij is het nergens in een huiskamer of een auto te horen geweest hoe wij begonnen. Dus ik stel voor dat we gewoon een mooie, frisse, nieuwe start maken. Guilene Spraakmakers. Een goedemorgen, welkom. Een belangrijke uitzending is het... want over een half uur komt de dienst Staatstoezicht op de mijnen... met haar advies over de gaswinning in Groningen. En ze zullen dan maatregelen voorstellen met het op de veiligheid... van de inwoners van Groningen, zoals het verlagen van de gaswinning. Minister Wiebers kijkt daar niet echt vol spanning naar uit. Ik heb de SODM niet nodig... We weten wel dat de gaswinning omlaag moet. Dat zei hij gisteravond bij Jinek. En dat die gaskraan verder dicht moet, dat wist Freek de Jonge al een tijdje. Net als vele anderen. Zo werd hij het boegbeeld van de actie Laat Groningen niet zakken. En hij is spraakmaker van vandaag. Zolang tabaksproducenten mensen moedwillig verslaafd maken aan de strijd tegen kanker... volgens het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis... is dat dweilen met de kraan open. Het ziekenhuis doet aangifte tegen de tabaksindustrie... en roept ook alle andere ziekenhuizen op om dat voorbeeld te volgen. Maar ja moeten zij zich mengen in dit soort maatschappelijke discussies... of zich alleen richten op het beter maken van patiënten. De stelling in Stand.nl, waar u over mee kunt praten... is alle ziekenhuizen in Nederland moeten aangifte doen... tegen de tabaksindustrie. Laat uw standpunt horen op 0800-1101. Freek de Jonge, de spraakmaker van de dag. Freek, goedemorgen. Goedemorgen. En als jou Ronald Ockhuizen voor een soort anders mediaforum dan normaal... gezien ja. de persconferentie van het Staatsoezicht op de Mijnen... die natuurlijk om tien uur gaat komen als hoofdredacteur van het Parool. Welkom ook, Ronald. Goedemorgen. Voordat we jullie nieuws van de dag bespreken... mag ik een korte eens of oneens noteren op de stelling in Stand.nl... dat de ziekenhuizen aangifte moeten doen tegen de tabaksindustrie. Freek, om te beginnen. Ja, ik ben het allemaal mee eens. Jij bent het mee eens, ik, Ronald? Ik, uh, oneens. Oneens. Oké, okay. Nou, hoor ik zo meteen graag alle tegens. Eerst uh, jullie nieuws van de dag. Freek. Maar ja, dat, ja, ja, dat geldt mijn dorp. Ik, uh, ik uh, rijd hier net, ik heb het nog niet in de, in de praktijk ervaren... maar de pinautomaat in ons dorp gaat weg. En dat betekent dat wij nu uh, geen geld meer kunnen opnemen. En dat is voor uh, een, een aantal mensen natuurlijk helemaal niet zo'n probleem. Maar als je aan het dorp gebonden bent en uh, ja... Uh, niet meer, niet meer er echt op uit kan trekken, is het vervelend... Nee. Dat, je, dat je geen geld meer kunt uh, pinnen. Maar het schijnt uh, met, uh, met uh, veiligheids, uh, veiligheidsoverwegingen... Met ramkraken en zo. Ja, met ramkraken. Oh. En als dat zou gebeuren, dan zou het hele gebouw instorten. verplaats nou, je toch die, die pinmachine? Uh, uh, Herop, uh, denk ik dat. Nee, maar. veel te duur. Oh, dat is het. Dat maar, is maar, wel ja, te duur. Nou ja, en een mevrouw, die hoorde ik net op de radio... die sprak over digitale dictatuur. En dat vond ik ook wel een hele mooie term. Dus uh, ja... Ik, ik, uh, ik ben nog uit de tijd dat je uh, naar een loket ging. en dat daar iemand dan. Uh, desnoods bereid was een gulden in 100 cent voor je, uit, uh, voor je neus uit te tellen. Maar jij dus hebt wel eens ondertussen Heb je wel eens meegewerkt, hè? Neem ik aan. Is, ja, niet al te vaak hoor. Maar uh, nee, nee, nee, nee. Ik ben, niet zo, ik ben, uh, ja, ik ben wel van de creditkaart. Je, je, je kan niet anders. Maar ik, ben, uh, ik, ben een, ik loop een beetje. Uh, ja, geldloos door het leven, dat is wel een, een, een, een groot genoegen. Ja. Maar er zijn ook allerlei richtlijnen voor, hè? Volgens mij als maar Ik heb wel, dus nu, is. Ik heb nu geen creditkaart bij me. Nu helemaal Terwijl niks. Terwijl ik toch gewoon in de wereld rondloop en er ja. kan van alles gebeuren. Maar ja, ik heb een groot vertrouwen. Dat het goed zal komen. Ja, er is hier ja, nog, een, het leren, brood, leren, is nog ja, een broodje te krijgen hier. <laughs> nee. het dus die creditcard was toch wel handig <laughs> geweest. Maar dat gaan we regelen. En wat te drinken ook nog uiteraard. Dus ja, ik weet niet of we daar nog weer uh, een protestactie voor moeten opzetten. Nee. Of dat we met heel Muidenberg... Want bij ons uh, is het makkelijk om het dorp dichter te gooien met... Uh, met uh, hoe heet het, die dingen? Uh, we hebben maar twee toegangswegen, dus het is... Uh, ja, het is drie. Dus dat, je dat kan zo wat betonblokken opwerpen, wij je zeggen. Ja. Ja. <laughs> we hadden al een tijd de, de, de, de Republiek Haklaarsbrug. Die was al enige tijd, want die wilden dan ook... In de, bij, precies bij hun, dus het ligt iets buiten het dorp... wilden ze ook 30 kilometer invoeren. Nou, die hebben een tijd lang uh, borden met... Uh, Hakkelen, een vrije republiek hakkelen. Ja, ja, ja. Het kan allemaal. Actie. Maar overigens, houdt haalt Muidenberg aan... maar er zijn meer dorpen hè, waar het, het geval is... waar het niet uit de eh, te eh, verdwijnen. Dus, ja, ja, het eh, is dus niet alleen nee, tegen het is niet Muiden, alleen maar alleen, maar Muidenberg. We hebben nee. altijd het gevoel dat wij de klos altijd zijn als er iets is. Er zijn meer slachtoffers te betreuren in dit geval. Ronald, jouw nieuws van de dag. Ja, ik wilde het toch weer even over voetbal hebben. Wat ik natuurlijk vaker doe, maar ik, ik, ik las vanochtend in de Volksstand dat de, de, de wintertransferperiode is gesloten. Hè, en we spreken eigenlijk met z'n allen een beetje over dat het een rustige periode was. dus niet zoveel opzienbaar als nee. gebeurd, maar er zijn toch nog wat spitsen verhuisd. Er is er eentje uit Duitsland naar Arsenal gegaan voor 65 miljoen. Er is nog eentje uit Spanje naar Manchester City gegaan geloof ik voor 65 miljoen. En wat mij heel erg verbaast of wat me opvalt is dat een paar jaar geleden toen als spelers werden verkocht voor 50 of 60 miljoen hadden we daar nog hele grote discussies over. Er waren zulke voor ons gevoel idiote bedragen en nu is het eigenlijk business as usual. En, uh, en dat verbaast me. En je ziet ook dat die grote clubs ik geloof dat het afgelopen jaar is iets van 5, zoveel miljard verhandeld aan voetballers. Dat wordt maar door een beperkt aantal clubs wordt het geld rondgepompt. Ja. En ja, zoals het overal in de wereld is, maar vooral in de voetballerij... de rijken worden rijker. En je ziet dat het gat tussen gewone reguliere clubs... zoals Nederlandse clubs die in een kleine competitie spelen... met weinig televisiegeld echt uh, op, een, op een hopeloze achterstand komen. Dus we zijn hier nog steeds bezig. Is uh, Feyenoord uh, zich geplaatst voor de, voor de volgende ronde in de beker? PSV dreigt kampioen te gaan worden. Maar het is allemaal een beetje geronderd rommel in de marge want Europees uh, zullen we uh, ja, niet echt aansluiten. Nee, nee. En zo'n finale plaats als vorig jaar van Ajax is echt een hele grote uitzondering. Want het wordt steeds lastiger om je al te plaatsen voor dat soort rondes. Je krijgt veel meer voorrondes. Dus in die zin ben ik daar een beetje als echte liefhebber uh, een beetje, een beetje mis van. We zagen de Giroud, dat is een spits van uh, ja. Arsenal. Die zagen we op uh, dinsdagavond op de bank bij Arsenal zitten. En op woensdagavond op de bank met Chelsea. Precies. Ja, het maakt ook allemaal niet meer uit. Maar, maar ik, wat, ik, wat ik niet zo erg goed begrijp aan het geheel, is dat uh, dus die grote clubs uh, eigenlijk simpelweg van spits uh, uh, uh, wisselen. Ja. En een beetje door, doorschuiven. En wat ik er ook een heel, heel vervelend aspect aan vind, is dat je als. Uh, supporter en als ik als ik dan denk aan Engeland en aan de grote clubs zoals Manchester City, die toch echt geworteld zijn in het volk. Ja. Dat daar een grote meneer uit, uh, uit de Verenigde Arabische mm -hmm. Emiraten ja. de zaak betaalt. Ja. Wat is nog je identificatie met de club? Hè? Wat, wat, wat, wat, wat steun je eigenlijk? Het groot grootkapitaal... Eh... Ja, dat gevoel is weg. Hè. Dus de clubliefde wordt moeilijk. Het zijn grote bedrijven geworden. En er komt ook nog eens bij, zeker in Engeland... in die zin zijn we in Nederland nog min of meer gezegend dat die seizoenkaarten bij, vooral bij Arsenal overigens... onbetaalbaar zijn geworden voor de mensen die... natuurlijk eh, misschien wel eh, bedoel, voor, voor de gewone Engelse voetbalsupporter... bedoel die prijzen zijn daar bizar ja. hoog. En dat is ook treurig, want die rijke mannen uit de Emiraten... die die spelers kopen voor 80 miljoen of het niks is... Die kan natuurlijk ook makkelijk zeggen, ik hou die seizoenkaarten op, pak een beetje 600 pond per jaar uh, voor de betere plaatsen. Want ja, dat is eigenlijk in, op hun budget een voortje. Uh, maar goed. Maar dat wij gelopig, ons ook al niet meer druk maken over al die bedragen. Nee, we helemaal ja, dat niet meer. We zeggen, we zeggen dus maar een dat noemen we het gewoon Ja, ja, ja. ja, nee, ja we kijken er niet meer op. Gaat de spitsje daar van 70 miljoen of 60 miljoen van de ene kant naar de andere kant? En we denken, oh ja, dat ja. is normaal. En drie jaar geleden werden we nog boos. Ja. Zo snel gaat dat. Inmiddels, uh, Freek, een uh, broodje bruin met kaas en een witbolletje... voor, denk 48 cent ongeveer. <laughs> Laat het je smaken. Dankjewel. Dan gaan wij uh, naar de tabaksindustrie. Ik denk dat het luxe is bij de publiek komen NL. Nee, daar begon Freek al mee. Ik dacht dat het ooit nog een beetje luxe was hier. Maar nee, <laughs> nee helaas. Teleurgesteld hoog. Ik vind het ongelooflijk trouwens dit. <laughs> Lekker. Meer heb ik niet nodig. <laughs> de stelling vandaag is dan.nl. Alle ziekenhuizen in Nederland moeten aangifte doen tegen de tabaksindustrie. Een strafzaak beginnen tegen die industrie, daarover wordt al langer gesproken. We gaan het hebben over roken. Roken kost jaarlijks zo'n 20.000 mensen het leven en maakt een veelvoud daarvan chronisch ziek. Naming en shaming noemen ze het in Amerika. Het uh, echte de schandpaal nagelen van mensen die betrokken zijn bij de tabaksindustrie. Volgens een onafhankelijk rapport, kost ROKEN de Nederlandse samenleving in het beste geval 20 en in het slechtste geval 40 miljard euro per jaar. Beseft zou moeten worden uh, wat de gedragingen van de tabaksproducent zijn... Uh, waar zij op uit zijn, uh, wat hun doel is... dat zij met voorbedachte raden jonge mensen bewust verslaafd maken. Dat is uh, mevrouw Fieke, die de ja. strafrechtadvocaten... die die zaak al een tijd geleden heeft aangespannen... en nog steeds hoopt dat het OM dat uiteindelijk uh, uh, nog beter onderzoekt en dat het dus gaat leiden tot meer strafzaken, tot processen. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam doet nu dus ook aangifte... tegen de vier grote tabaksfabrikanten in Nederland vanwege zware mishandeling. En bestuursvoorzitter René Medema legde dat vanochtend uit in het Radio 1 Journaal. Aangifte doen van zware mishandeling met de dood tot gevolg... tegen een bedrijfstak is natuurlijk niet een stap die je zomaar lichtvoetig zet. Maar ja, wij zien wel elke dag de schadelijke gevolgen van roken. En om dan te constateren dat er in de tabaks Gepoogd wordt de verslavende en de uh, schadelijke eigenschappen van de sigaret terug te dringen. En als die pogingen dan omzeild worden. ja, dan vinden wij dan toch wel ernstig genoeg om te zeggen. nu is het moment toch ook om aangifte te doen. En hiermee volgen wij het voorbeeld wat uh, eigenlijk patiënten al eerder hebben gezet. de stap die patiënten hebben gezet, de stap die KWF heeft gezet. Ja, het is natuurlijk de vraag: een, een patiënt die een stap zet op een ziekenhuis, moet hij dat wel doen? Is dat wel een taak voor ziekenhuizen? Moeten zij zich mengen in deze discussies? of zich alleen richten op het beter maken van patiënten. Ronald, jij gaf aan oneens. Is dat voor ja. jou de voornaamste reden? Ja, zeker. En bovendien, kijk, natuurlijk is die tabaksindustrie amoreel. En hebben die, bedoel, maken die bewust, Zoomen eh, ze met die sigaretten... zodat pubers sneller verslaafd raken. Dat is geen discussie. Een de hele zaak van Fiek vind ik een, een hele goede kwestie. Maar ziekenhuizen, ja, ik heb daar toch een wat ouderwets gevoel bij. Moeten een soort onafhankelijke instituten zijn... waar je naartoe gaat en waar ze je beter maken. En dat is ook een beetje natuurlijk... Ik bedoel, als je hiermee begint, dan moet je eigenlijk ook alle visdrankfabrieken aanklagen. Want al die suikers en al die kinderen... die liters van die grote ja. flessen, goedkope flessen, drankjes naar binnen werken... dat is ook niet goed voor je. Dan word je te dik, krijg je hartklachten van. Dus in die zin vind ik het ook een beetje lastig. Ik denk als ziekenhuis... Moet je misschien dat niet doen en moet je dat overlaten aan andere instituten. Maar goed, wie weet wat er nog gaat volgen. Hè? Zeker, zeker. Maar op een gegeven moment hollen en, en buitelen we natuurlijk allemaal over elkaar heen. En het wordt in die zin ook een soort Amerikaanse maatschappij. Dat we elkaar voortdurend voor de rechtbank slepen. Ik denk dat het heel goed is dat Fiek dat namens instanties of patiënten doet. Ziekenhuizen zou ik zelf heb ik het gevoel bij dat ze dat ze buiten die discussie moeten blijven. Vreet de jongen, jij eens op die stelling? Nou ja, dus dit is een mooi uh, genuanceerd standpunt van uh, Ronald. En ik, ik kan me daar ook voor een heel groot deel in vinden um, en, en, en, de, en de ontwikkelingen zijn, je ziet het ook in de discussie over het verdwijnen van stambeelden en, en in de MeToo-discussie op het moment dat uh, een onderwerp een dergelijke status krijgt, mm -hmm. dan is het opeens alles of niets. Maar uh, wat betreft dat roken uh, is, is natuurlijk uh, de, he, de, de heftigheid van de, van de zaak, uh, ja, van een orde waarin je zegt, nou laten we met man en macht proberen om dat nu eens op te lossen. En als de ziekenhuizen, die natuurlijk de taak hebben om mensen beter te maken, hebben ook de taak preventief... Uh, werkzaam te zijn. En uh, dat kun je natuurlijk met mooie woorden doen en, en, en nog weer eens een keer iets uitleggen, maar je moet op zeker moment ook kijken of je machtsmiddelen kunt gebruiken. Ja. En dat is in dit geval dat Dat, dat, dat stadium proces. zijn we aanbeland beland. Uh, ja, wat mij ja. betreft wel, ja. Er komt hier een bestuursvoorzitter binnenlopen. Jos Aartsen is zometeen vooral ja. te gast vanwege het advies uh, dat het staatszoezicht van de mijnen gaat uh, uitbrengen natuurlijk over het terugdraaien van uh, het gas. Meneer Aartsen, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u nu alvast binnenkomt, want het gaat over of ziekenhuizen aangifte gaan doen eh, ja. tegen de tabaksindustrie. Een ja. oproep van Anthony van Leeuwenhoek van andere zieken, aan andere ziekenhuizen: doe mee. Gaan jullie meedoen? Ja, ik vind het een fantastisch initiatief. Uh, en wat mij betreft zijn we als UMCG ook voornemens om ons te gaan voegen. En uh, bovendien heb ik voor volgende week vrijdag hebben wij een bestuursvergadering van de Nederlandse Federatie van de Universitaire Centra. En dan ga ik hetzelfde voorstel doen: dat we alle UMC's ook gaan voegen. Oké, okay, dus wat u betreft, in ieder geval UMCG, in Groningen het ziekenhuis gaat, zich, gaat aangifte doen dus? Ja. Want dat is wel wat, hè? Zware mishandeling, daar ga je aangifte van doen? Ja, maar het is ook zo. Ja. Uh, er vallen uh, jaarlijks 20.000 doden door, alleen door het roken. Hmm. En heeft dus... u niet het idee dat u tegen rokers daarmee een, een signaal afgeeft? Dat werd met Medema vanochtend ook besproken, van welk signaal geef je af aan de mensen die ziek zijn en die jouw ziekenhuis binnenkomen lopen? Wij geven het signaal af dat wij graag een gezonde samenleving willen. Als je nou aan iemand vraagt: wat heb je ervoor over dat ik jouw leven red?. Uh, dan is zo'n rechtszaakje nog maar een. Uh, lijkt mij een kleinigheidje. Ja, ja, ja er, is, er wordt nog steeds door, door heel veel rokers niet direct die connectie gelegd. tussen hun, uh, hun aanstaande dood en het feit dat ze, dat, dat ze roken. En terwijl het bewustzijn is er. Uh, op alle manieren. wat is die laatste stap? En dat. Ik kwam vanmorgen ook in het dus, verhaal van, de, van mm -hmm. de directeur van het Antonie van Leeuwenhoek. Hij zegt, we moeten natuurlijk niet uh, echt ons tegen de rokers richten. Want dat is, dat, nee. he, dat is niet nee, de nee. bedoeling. Hij zegt, dit is tegen de industrie en niet tegen de rokers gericht. Ja, want we zijn natuurlijk wel een humanitaire onderneming als ziekenhuis. Ja. Ja. Overigens maar dat laat onver, ja. onverlet, vind ik. En dat doen we in het UMCG ook. Uh, wij willen wel dat wij een signaal afgeven... door op bijvoorbeeld het hele terrein van het UMCG rookvrij te gaan maken. Ja, om daarmee ook aan te geven... in deze omgeving is het niet verstandig om te roken... want ja. het is niet gezond. Ja, want dat nou, hadden we het vanochtend al eventjes... Uh, toen Vreek de jongen hier binnenkwam voor de uitzending over... dat het toch wel een treurig gezicht is soms... Heel, dat je mensen dat aan het infuus met een karretje <gacht> buiten ziet roken. En vaak bij de hoofdingang. Dus het ja. is, je, ja. komt altijd, je moet dat door een soort blauwe rook. Maar onder heen. het motto, dat is het enige wat ze dan nog hebben... Ja, goed. Ja, dat, ja, kijk, mensen zijn vrij om te doen wat ze willen. En uh, ik denk dat, dat mensen als ze willen dat moeten kunnen doen. Maar uh, de plek op zich, vind ik, het verbaast ja. me altijd. Ik zie wel dat ziekenhuis inderdaad het aan het veranderen zijn. Maar jarenlang was dat altijd een beetje bij die hoofdingang... was dat een hele treurige, soort bijna afwerkplek van rokers... die daar allemaal stonden te paffen, vaak inderdaad met, met zuurstofapparaten aan het lijf. En dat, uh, dat was sowieso ja. geen vrolijk gezicht. In mijn programma zei ik, die mensen die weten hoe slecht het is... want ze gaan vlak bij het ziekenhuis staan, ja. uh, staan roken. Ja, zo erg. Ja. Nou, goed, daar wilt u meneer Arts in ieder geval wat aan doen. Misschien alvast de juridische kant benaderen. Peter Tak, emeritus hoogleraar strafrecht. Die zei al in 2016, toen de Fieke dus hiermee kwam. Het is een kansloze zaak. Je zal moeten aantonen dat de tabaksindustrie... doelbewust mensen ziek wil maken of dood wil laten gaan. De tabaksverslaving blijft de verantwoordelijkheid van de persoon... die willens en wetens het goedje tot zich neemt. En wie zich in het gevaar begeeft, zal in het gevaar omkomen. Zegt men dan in het recht. De en, Aertsen... uh, even los van alle juridische rimmen. Yeah. Ik vind dat je ook een signaal af kan geven naar de samenleving. En dat doe je op deze manier. Ja, duidelijk. Laten we eens uh, verder gaan kijken in die samenleving, zo gezegd, Sowieso hebben we goed om te melden tabaksproducent ja. Philip Morris om een reactie gevraagd. Die willen niet reageren. Wij onthouden ons van commentaar tot het Openbaar Ministerie... haar besluit kenbaar heeft gemaakt. Al dus Peter van den Driest, voor de volledigheid. Uh, verder wat reacties van mensen uit het netwerk van spraakmakers. Dirk Nijmeijer is longarts. Uh, is het eens met die stelling? Hij zegt de industrie nu hard aanpakken. Hij merkt in zijn eigen ziekenhuis vaak al veel weerstand, vooral van rokers. Bijvoorbeeld bij het hele ziekenhuisterrein om dat rook vrij te maken. We hadden het er net over. We hadden vroeger nog wel een artsenkamer waar gerookt mocht worden. Dat is toch schandalig, maar nu zijn er eigenlijk geen rokers meer onder de artsen. Erik van der Vecht zegt, ik vind dat de bal te sterk bij de industrie wordt gelegd. Ik heb zelf 40 caballero's per dag gerookt en ben er 30 jaar geleden mee gestopt. Ik heb nooit meer een trekje durven nemen om de kans dat ik weer zou beginnen te ontlopen. Natuurlijk is het verslavend, maar je moet als individu ook de hand in eigen boezem steken. Frik de jongen nou ja, voor een soort echo van vanochtend toen je hier binnenkwam. Ja, nou ja, die verslaving is ook altijd zo'n... Uh, dat, dat zei de directeur van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis ook. Die, om die verslaving zo aan te dikken... en te doen alsof de... de ja, dat, ja, voor een hele hoop mensen, die willen er dan wel aan beginnen. Maar ja, ik ben nu eenmaal verslaafd. Mm. Terwijl... Uh, en dat heb je me net ook verteld uit ervaring. Uh, jij bent ook van de een op de andere dag yep. er opgehouden. En uh, ja... Het zal een week een, een probleem zijn. Maar uh, iedere roker zegt na, uh, na tien dagen ophouden: Hè, dat ik dat zo lang gedaan heb. En wat een stank en wat een ellende. En die begint al gelijk nog, nog uh, uh, krachtiger dan, dan, dan de gewone niet-roker zich te verzetten ja. tegen het roken. Dus ja, uh, niet altijd. Ook, die verslaving dus, ja. is onzin zegt Freek de Jongen. Bert Berde is voorzitter van de Raad van Bestuur... van het Elisabeth II-steden Ziekenhuis in Midden-Brabant. Ook hoogleraar ziekenhuisbeleid aan de Tilburg University. Meneer Berde, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u voor of tegen de stelling dat de ziekenhuizen aangifte moeten doen? Nou, eh, tegen de stelling om, eh, om aangifte te doen. Waarom? Kijk, feitelijk wat, wat een van de eerste uh, u gevraagden al aangaf... Ronald dus Ockhuizen... Ja, dus niet de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. De verantwoordelijkheid van het ziekenhuis is het behandelen van de patiënten die zich aan, uh, aan het ziekenhuis toevertrouwen. En uh, als je dat afweegt tegen de, de met name symboliek van, uh, van wel aangifte doen, moet je afvragen of je wat de betekenis is van, van zo'n stellingname uh, in de richting van de patiënt, hè, specifiek in het contact tussen uh, verpleegkundige arts en, en de patiënt. Hm. En het effect wat daarop, daarvan uitgaat, wat net ook al is genoemd... Ja. en dan is de afweging, weegt toch de behandeling van de patiënt zwaarder... Dan, dan de symboliek van deze aangifte. Maar als je duidelijk maakt, het is ons niet om jullie te doen... maar om de industrie, om, om, om de bedrijven die jullie dan verslaafd zouden maken... dan dat, ja, maak je die nuance dat, dat... toch? Nou ja, die nuance kun je maken... maar wat je doet als je als ziekenhuis stelling neemt... dat is natuurlijk ook in zo'n ziekenhuis zichtbaar... op allerlei mogelijke manieren. Ja. En die druk die kun je wel verbaal eh, proberen weg te halen... maar in praktijk is dat uitermate lastig... om dat voor een patiënt, zeker in zo'n situatie, toch, toch te scheiden. En dit naast dat er in zo'n ziekenhuis... veel meer eh, problematiek is, patologie is, ziek te zijn... Die uh, zich ook uh, lenen voor een, voor een redelijk analoog model. Wa, hè, waar het gaat over voeding, mm. uh, alcohol, zout, maar ook beweging. Of bijvoorbeeld therapie, therapietrouw waar het uh, ook het niet slikken van geneesmiddelen gaat. Mm. Dus dan is, als je deze lijn trekt, is die lijn ook door te trekken naar een hele hoop andere gedragingen. Ja, ja. uh, dat is wat Ronald huis ook aanhaalde in het begin. Maar zit er ja. ook nog een kostenaspect wat u betreft aan? Nee. Het is voor ons niet uh, niet een kostenaspect. Uh, en, eh, want ik neem aan dat u daarop doelt dat u niet de maatschappelijke kosten bedoelt, maar veel meer de kosten vanuit vanuit het ziekenhuis Ja, nou ja, dat zijn, je kunt het op twee manieren doen. Als je aangifte doet en het leidt uiteindelijk tot, uh, tot minder longkankerpatiënten, dan uh, scheelt dat kosten in de zorg. Uh, als u zelf juridisch een procedure gaat beginnen, dan moet je natuurlijk als ziekenhuis ook juridisch daar kosten voor vrijmaken. Ja, maar dat is wel interessant. Want ik hoef eigenlijk niemand zeggen dat ze een procedure. Kijk, Jos Aartsen gebruikt net het woord vroeger. Ik weet niet precies wat je ermee bedoelt, maar ik neem aan dat geen van de partijen. Ook de Antonie van Leeuwenhoek voornemens is om uh, ook mee die procedure te gaan voeren. Want daar gaat het pas kosten genereren. Kijk, aangifte doen, dat is zonder kosten. Maar op het moment dat je echt hier gaat voegen in een procedure, ja, dan wordt het een ander verhaal. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat een van de genoemde partijen uh, dat wel van plan Dat gaat is. doen. Jos Artsen, bent u al zover? Hij heeft het juist. Wij gaan voegen. Ja, en dan, dan, dan ga je mee op de stroming van Benedict de Fiek, moet ik ja, het zo zeggen. Maar dan kost het geen ziekenhuisgeld. Ja, maar je geeft Ofwel? dan wel, wel mee aan dat je maatschappelijk belang nastreeft. Ja, dus het is meer ondersteunend. En dan kost het geen geld vanuit okay. het ziekenhuis. Okay. Duidelijk, dank u wel meneer Berder uw, voor uw standpunt in ieder geval. Gaan we <coughs> nog snel naar wat andere bellers. Jobpunt, goedemorgen. Goedemorgen. Eens of oneens met die stelling? Ik, uh, ik vind dat uh, ziekenhuizen uh, uh, zich in deze discussie moeten mengen. Uh, ik zou bijna willen zeggen dat uh, alle middelen geoorloofd zijn... om, om tegen dit soort industrieën uh, uh, ja, op te boksen. Zij gebruiken ook allerlei ge uh, zeer geraffineerde middelen... om ons uh, verslaafd te maken. Hm. Rookt u zelf? Uh, uh, nee, niet, uh, nee ja, ik ben heel af en toe een gelegenheid roken. Dat zeg ik heel eerlijk. Uh, hm. Maar, um, nee, maar ik, wat dat betreft... Uh, ik vind het uh, ja ik vind het gewoon belangrijk dat. Ziekenhuizen daarin ook die maatschappelijke stelling nemen. En ik vind wat ik net ook hoorde over dat ziekenhuizen dan die scheiding niet zo goed kunnen maken. Uh, ik, vind dat, ik vind dat dat wel makkelijk kan. Je kan heel goed aan de ene kant zorgen voor patiënten, aan de andere kant het signaal afgeven richting uh, de maatschappij en richting uh, dat soort bedrijven. om, uh, uh, uh, ja, om hiermee te stoppen. Ja. Ik twee u... dingen kun je prima scheiden, vind ik. En ik begrijp ja. dat u er extra belang bij heeft in zoverre of extra uh, heeft met het onderwerp dat uw vader is overleden. Aan ja, mijn vader is er aan overleden, maar even los daarvan... Hm. Uh, kijk, ik heb daar een, een emotionele uh, binding mee met dit onderwerp... maar, maar ik vind het vooral... het uh, ja, maatschappelijke, uh, maatschappelijke belang ervan vind, vind ik gewoon heel ja. erg belangrijk. Ja. Duidelijk, ja. dank u wel. Ja. Jack van Hessel, oneens met de stelling. En waarom een oneens? Belangenverstrengeling. Belangenverstrengeling, waarom? Ik kijk hier, voor mij heb ik de jaarcijfers van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis... Die hebben in 2016 6 miljoen euro verdiend. Ja? Aan behandelingen? Aan behandelingen. Dus wat moet je werken? Ja, Ideeën ben ik het natuurlijk helemaal eens. Ik ben fel anti-roker zelf. Maar u, u maar. zegt eigenlijk dat de schoorsteen moet roken, dus ze hebben baat ja. bij, bij slachtoffers. Dat zeg ik niet. Dat is een, een bosje op, op het bureau van de longarts in, in het Rotterdamse in de jaren 80. En er stond op zijn bureau, stond, uh, als u rookt, rook mijn schoorsteen. Maar dat is precies wat ik bedoel. Hè. Het is een, uh, je hebt natuurlijk ideaal of, of uh, maatschappelijk belang... Mm. om roken tot, uh, ja, tot, zeg maar, gewoon terug te dringen. Maar uh, de meeste ziekenhuizen verdienen aan het roken. Nee. En, om, en om dat conflict, dat belangenconflict, te vermijden... vind ik niet dat ze wel twee rolletjes moeten eten. Nee. Ze moeten of zeggen van... Hé, hey, uh, we behandelen. Maar ze kunnen niet al naar ze kunnen niet ter ja er tegenin gaan onderste roger dienen. Maar goed, volgens mij, het is het duidelijk hoe u daar over denkt. Tegelijkertijd is dat volgens mij ook voorgelegd aan Medema en uh, net ook besproken met Jos Aartsen dat het niet gaat om die roker, maar echt om de tabaksindustrie en dat uh, iedereen erbij gebaat is, ook de zorgkosten uiteindelijk, die omlaag kunnen gaan als je meer aan preventie zou doen. Dat merkt Dortje Graafmans ook nog op, is huisarts in Utrecht en uh, die zegt van ja, juist die preventie, ik merk dat zorgverzekeraars en iedereen er steeds meer op gericht is om veel meer aan preventie te doen. Dus dit past daar mooi bij. En onderop schrijft ze nog, dit schrijven ik overigens als huisarts met als aandachtsgebied longziekte, COPD... en als kleindochter van een sigarettenfabrikant. Het kan gek lopen in het leven. Goed, tot nu toe hebben meer dan 400 mensen gestemd op die stelling... alle ziekenhuizen in Nederland moeten aangifte doen tegen de tabaksindustrie. Blijf van u laten horen via de site van Stand.nl. NPO Radio 1. Dr. Keldrenkel.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 Core met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. De Mini Clubman Business Edition. Goeie zaak.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 Maak kennis met Lewendal. Lewendal. Voor overheid, onderwijs en zorg. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Zondagochtendconcert. Een uur prachtige muziek door de beste orkesten en muzikanten. Op zondagochtend van 11 tot 12. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl